In ruil daarvoor werd hij ook niet uitgeleverd aan India. Daar werd in november de enige overlevende aanvaller opgehangen. Het weer: opklaringen met kans op nevel of mist, maar ook enkele wolkenvelden. Tijdens opklaringen kan het streng vriezen, zo min 12. Overdag wordt het droog en wisselend bewolkt met lichte vorst. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Het is weer zover. Het programma dat door jou wordt samengesteld. Als je tenminste rondloopt met een vraag. Het kan gebeuren dat er een vraag in je opkomt, of misschien dat je al heel lang rondloopt met een vraag. Waar je het antwoord maar niet op kunt vinden. Of waar je zo graag eens over zou willen praten met deskundigen. Nou, er zijn heel veel deskundigen op allerlei gebieden wakker op dit moment. En die luisteren natuurlijk naar Radio 1. Dus het enige wat je hoeft te doen is even bellen naar 0800-1121. Of een mailtje sturen naar nachtzuster of even twitteren kan ook nog naar Apenstaartje Nachtzuster. Of gewoon eventjes een kijkje nemen op de chat. Die te vinden is via www.omroepmax.nl/slash Nachtzuster. Allemaal wegen om dit programma samen te stellen. En de makkelijkste is bellen naar 0800-1121.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? niet de morgen, het zal niet bij je. Sister. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht, Doe iets aan de wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zisten, ik de morgen. Nacht, Doe iets aan de pijn.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 Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. De pijne. De pijne. De pijne. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster van. Doe maar, was dat? Ik dacht dat is ook wel weer eens een keer leuk om te draaien. Um, nou is het zo dat ik in principe. Iedere uitzending, heel graag met een schone lei beginnen. En dus niet ga teruggrijpen naar een vorige uitzending. Want dan blijven we naar uitzendingen van de afgelopen tijd refereren. Maar ik kreeg zo'n mooi mailtje dat ik denk: van ja, die, die moet ik toch nog even delen. Want uh, vorige week begonnen we de uitzending met, ik zeg uit mijn hoofd joken, maar ik weet niet meer precies wat de naam was... iemand die last had van een kat in de tuin. En er kwam een prachtig mailtje binnen van Elisabeth van den Hengel. Die schreef, beste Astrid, ik ben helaas in slaap gevallen... dus ik weet niet of de mevrouw met de vraag... hoe je katten uit de tuin weert, nog beantwoord is. En ik heb als kattenliefhebber een tip. Als ze al het gangbare al geprobeerd heeft... en uh, net als mijn buurman geen schrikdraad wil spannen... Nee, dat vind ik ook nog wel eens een goede. Dan is er een probaat middel. dat voor eens en voor altijd werkt tegen katten in de tuin: leeuwenpoep. Gratis te krijgen bij de dierentuin. Katten zijn niet bang voor tijgers, want dat is verre familie. maar wel voor leeuwen. Succes verzekerd. Groeten Elisabeth, ik vond het zo'n mooie tip. Ik denk, die moeten we nog even gedeeld hebben vannacht. 0800-1121 dus, als je last hebt van beesten in de tuin... of met andere vragen rondloopt. Amanda, nacht. Goedenavond. Hallo. Hoi. Nou, zeg het maar. Ja, ik, uh, ik heb een vraag. En uh, uh, het gaat over mijn elleboog. So, over jouw elleboog? Ja, dan, ja, ja. Die van iedereen. Illeboog, iedereen zijn elleboog, ja. Ik stoot hem laatst. En uh, ja, zo heel naar. Hm. dat je dan zo'n uh, zo schokje krijgt. En dat noemen ze dan je telefoonbordje. Ja. Maar hoe noemden ze dat nou toen er nog geen telefoon was? <laughs> ja, wat een goeie. <laughs> ja, dat vroeg ik me echt af. Ja. En er zou ongetwijfeld wel een, een medische naam voor zijn. Maar hoe zouden ze dat vroeger toch hebben genoemd? Ja, ja. en is het niet gewoon je elleboog? Ik zit even te voelen hoor, want het is inderdaad, er zit voor de mensen die, de, die uh, uh, door het leven gaan zonder zich uh, herhaaldelijk te stoten, er zit zo'n plekje op je elleboog dat als je je daar stoot, dat je het voelt tintelen in je pink. Ja, dan krijg je echt een heel naar schokje. Ja, en, het is, en het is waarschijnlijk komt het daar vandaan... alsof je elleboog even naar je pink opbelt. Zo, uh, de, de, waarschijnlijk heet het daarom je telefoonbordje, denk ik zomaar. Dat er een verbinding of zo is uh, gelegd. Maar inderdaad, hoe heet dat, hoe heet dat, dat bordje... <laughs> voordat we konden refereren aan de telefoon? Gewoon een goede vraag. Ja. Nou ja, ik, is het helemaal goed gekomen met je elleboog? Ja, ja, absoluut. Ja, ge geen last meer ja. van? Nee, ja, dat nee, kan, nee. kan lelijk uh, zeer doen, hoor. Ja. ja. Um, nou, ik, ik ga weer op zoek naar uh, een antwoord, zoals altijd. En dat doe ik door gewoon heel eenvoudig te roepen 0800-1121. Dat is geen telefoonbordje, maar telefoonnummer. En dan hoop ik dat ik je nog van een antwoord uh, kan voorzien. Heel fijn, dank je wel. jij bedankt dat je even belde met de telefoon. Niet met het bordje okay. en, en je vraag stelde. Dag, Amanda. Doei. Doeg. Doei. 0800 1121. Dus uh, blijf vooral bellen met vragen. En dus met antwoorden bijvoorbeeld op deze vragen over het telefoonbordje. Ron. Hallo. Hallo. Hey. Hé. Hey. Gaat het? Hey. Het heerst een beetje, de blafhoest. Ron, ik denk dat je het verkeerde 0900-nummer gebeld hebt. Ik durf ook niet op te hangen, want ik ben een beetje bang dat hij aan het overlijden is... en dat we daar live van getuigen zijn. Ron! Ron? Nee, nou, ik geloof dat het gaat met Ron. Hé hey Ron, sterkte, fijne avond. En uh, nou, mocht het lukken om de vraag wel te formuleren, dan bel je gewoon nog een keer. Richard? Goedemorgen. Hé, hey, dat klinkt een uh, stuk meer bij zinnen. Ja, dat lijkt wel. <laughs> wat kan ik voor je doen, Richard? Uh, ja, wat was het ook weer? Wifi. Wifi. Wil je graag het wifi-wachtwoord? Je staat hier voor de deur en je kunt niet inloggen. Nee, nee. <laughs> dat was het niet. Wat was het wel? Je wil iets met wifi. Ja. Wat... Maar wat ook weer? Je hebt high fi High-five? Ja. High-fidelity? Ja. Zeg hij high fi Ja. Wifi? Ja. Ja. Wat staat erop? Waar, de, waar het woord wifi vandaan komt? Nee. Nee. Hi-fi? Ja. Wifi. <laughs> waarom niet Wifi? Oh, waarom je het zo uitspreekt? Ja, ja. Ja, dus, de, want ja, we hebben uh, onlangs. Oh, ja. high, high Fidelity? Ja. En wifi is wireless fidelity. Dat hebben we pas nog gehad in de uitzending. Daarom weet ik het nog, want meestal onthoud ik het niet zo heel lang. Ja. Ja. En zo'n worstje heb je toch wifi? Ja. Oh, je zit niet toevallig naast Ron, hè? Nee. Nee. Nee. Ja, ja. ja, uh, ja. Maar de, de vraag is waarom het, uh, waarom het verschilt in uitspraak. Ja, goed, je hebt het antwoord nog gegeven. Nee, ik geef het antwoord op wat het betekent. Ja, nou, dat was. Olla niet. Eigenlijk was dat wel gewoon de vraag. Ja. Ja, nou, die hebben we toevallig onlangs nog gehad hoor. Want meestal weet ik niet het antwoord. De meeste vragen uh, weet ik het antwoord niet op. Maar deze hebben we onlangs okay. nog gehad. En, en Egypte, daarna liep die nou, nou, nou langs de kant of niet? Wat zeg je nou? De Egyptenaren. De Egyptenaren. Of die, nou, of die nou liepen als Egyptenaren? Ja. Ja, we gaan toch vragen van de voorgaande weken behandelen, begrijp ik. Nee, dat was... Ik, ik kan kort samenvatten, nee. Oké. Okay. Nee, het was, het, het was vooral dat de afbeeldingen goed bewaard moesten blijven... en dat dus ook de zijkanten van de voeten goed afgebeeld moesten zijn... omdat je als je de voorkanten van de voeten afbeeld alleen de tenen ziet... En dan uh, uh, uh, werd dat... Uh, nou ja, goed, het moest helemaal volledig afgebeeld zijn. Maar uh, ik ga het niet weer uitgebreid behandelen... want dan kan ik alle vragen van vorige weken wel weer terughalen. Dat nee, dat helder. Dank je wel. Ja. Oké, okay, nou, zeg bedankt, hè? Ja, jij ook. Ja, nou, dag Richard. Hoi. Hoi. Goed, uh, Nou, dat betekent uh, dat je kunt bellen als je een antwoord weet... op de vraag over het telefoonbotje, hoe dat genoemd werd... voordat een telefoonbotje... Werd. dat is best wel heel lang geleden trouwens, voordat we de telefoon kenden. Uh, 0800-1121. Meneer Kratz? Het, het zal wel het tamtambordje hebben gereden. Het tamtambordje, die is prachtig. Ja, <lacht> het rooksignaalbotje. Ja, bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> hmm, ik vraag het me af, maar ik vind het een mooie oplossing... Ja. Ja. ja. ja, zeg het maar. Ja, ik ben een beetje geïnspireerd door het voorgaande programma. Maar uh, uh, er worden regelmatig in Nederland, en waarschijnlijk in heel Europa, nog allerlei bommen gevonden. Ja. ja dat komt het toch een paar keer per jaar in het nieuws. Ja. En uh, die zijn allemaal niet afgegaan. Nee. En nou lijkt mij een bom eigenlijk een vrij simpel wapen met een knopje voor wat afgaat of of als hij op de grond komt. En uh, hoe kan het dat al die bommen niet zijn afgegaan? Oh, ja. Ja, ik vergelijk dat in mijn hoofd altijd met bijvoorbeeld een fles. Als een fles op de grond valt, dan soms, ja. soms dan breekt hij en soms niet. Ja, maar een fles is niet gemaakt om stuk te gaan. Een bom is juist wel gemaakt om stuk te gaan. Ja, maar hij is wel gemaakt om stuk te gaan, maar niet heel makkelijk. Ja, wel heel makkelijk. Nee, hij... natuurlijk niet, want dan gaat hij bij het inladen gaat hij al... Uh... Nee, ja, maar... Ja. Alsof, of als een vliegtuig een beetje schudt, zeg maar. Die dingen worden op scherp gezet als ze aan het vliegtuig gaan of erin gaan. Oh, ja. En ze zijn zo gemaakt dat ze of op een bepaalde hoogte... Ja. of bij aanraking zeggen ze boemen. Het dus is een soort veredeld rotje, zeg maar. Ja, ja, dat is nog eens dus een mooie omschrijving. Als je juist als doel hebt om allerlei dingen stuk te maken, dat je iets uit een vliegtuig gaat gooien... met, met alle risico voor de bemanning. Dat zo'n ding waarschijnlijk toch niet afgaat. Ja, dat is een hele goede. Ja, ik vind het ik vind een goede vraag. Ja. Ja, want de, de regelmatig gooien je inderdaad dat ze weer zo'n ding gevonden hebben... en dan moet de, he de ja. hele wijk afgezet en dan moet die vervoerd... Nou, nog maar in Nederland, moet je je voorstellen, op Duitsland bijvoorbeeld... Ja. Japan. Er veel meer bommen gegooid. Of Londen... Dus, uh, ja, daar zal het waarschijnlijk nogal vaker voorkomen. Ja, en dat ze ze niet, dat ze ze niet allang al allemaal gevonden hebben... met een metaaldetector ja, of... Uh... Ja, dat We zitten waarschijnlijk diep in de grond. Ja, daar zit ook wel weer wat in, ja. Nou, ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord via 0800-1121. Dank je wel voor de vraag. Graag gedaan. Goeienacht nog. Dag. Dag. William. Hé, hey, goeiedag. Hallo, William. Ik heb een, misschien een vreemde vraag. Een vreemde, ja. Maar het heeft de la laatste tijd ontzettend veel gesneeuwd. Het heeft gesneeuwd, ja. Ja, nou ja. Er ligt allemaal sneeuw in mijn tuin. Ja. En ik zie op een gegeven moment dat de sneeuw steeds minder wordt. Ja. Het blijft vriezen. Ja. Dus ik zeg tegen mijn vrienden, nou, sneeuw verdampt ook als het vriest. Mm. En niemand wil mij geloven. Ze denken dat sneeuw alleen kan verdampen als het... ...boven de nul komt. Ja. En het blijft gewoon vriezen. En ik zie die sneeuw minder worden. Dan zegt hij: nee, het verstuift. Nou, het gelul gewoon. Ja. Ja. Maar, wacht even hoor. Heb je, dat zelf, heb je dat zelf ook wel eens opgemerkt? Nee, het was me nooit opgevallen. Dat Tenminste, moet je eens Ja, het was me wel opgevallen dat de sneeuw langzaam maar zeker minder wordt. Ja, dan het, ja, dat waait weg. Nee, dat gelul. Ja, ik dacht, het ik smelt. Ik zit op de tafel, ik zit in mijn achtertuin... Ik zie eerst een pak sneeuw en ik zie het steeds minder worden, ja. terwijl het blijft vriezen. Ja. En dan zeggen mensen tegen mij, ja dat kan niet, want sneeuw kan niet verdampen. Ik denk dat het verdampt gewoon, op een andere manier. Ja, maar... Ook onder nul, ook onder nul dan. Maar bedoel je nou verdampen of bedoel je nu smelten? Want ja, dat zijn twee het verschillende het dingen het natuurlijk. Het verdwijnt gewoon bijna. Maar bedoel je nou, ik... verdam... hallo, bedoel je nou smelten ja. of bedoel je nou verdampen? Uh, nee, niet smelten, want smelten oh. zou boven nul moeten komen. Ja, maar, ja, maar de, m, ja, het maar kan het natuurlijk verminderd. plaatselijk boven ons. Het vermindert. Het vermindert sowieso. Ja, ja ook kan het dan? Ja, weet ik niet. Verdampt dat dan? Op een nou, bepaalde het, het manier stug, ook onder nul. Het lijkt me toch snuchtig. Snucht, en ik vraag het aan heel veel mensen. En niemand kan mij een antwoord geven. Nee, en daar zijn wij voor. Ja, daarom. Ja, daarom waar, je bl waar blijft de sneeuw <laughs> Daarom bel ik jou ook op. Kijk. <laughs> Iedereen verklaart van gek. Iedereen zegt, nou, het kan alleen maar minder worden als het boven wordt. Ja, maar het wordt minder. Dat kunnen we, ik bedoel, je kunt er lang of kort over discussiëren. Maar als ik nu naar buiten kijk, ligt er minder sneeuw bij ons voor op de straat dan ja, dat er lag. Bedoel ik, dat bedoel ik. Maar, maar, hmm. Hoe werkt dat dan? Ja. 0801121. Heb je al een sneeuwpop gebouwd, William? Nee, heb ik niet gedaan. Nee, vind je niet ik leuk? Ik heb lekker met mijn hondje door de sneeuw gelopen. Uh, lekker het strand op geweest in de sneeuw en uh, dat wel. Ja. Sneeuwpoppen, daar ben ik iets te oud voor. Ja. Nou, ik, ik, uh, ik, ik zou zeggen, trek het hondje dan uh, sokjes aan. Lekker warm. Nee, dat doe ik niet. Nee, hè? Uh, nee. ik, ik heb een wolfhond Ja, die zijn erop gebouwd. Hij ja, is erop gebouwd. Ja, precies. precies. Nou, ik ga op zoek naar een antwoord, neem? William. Ja, nee, precies. Weet je, dit is misschien een rare vraag, maar. Nee, ik, ik vind wel het wel helemaal veranderen. geen rare vraag. Ik vind het best het een goede vraag. Die sneeuw vermindert gewoon. Ja. En iedereen verklaart bij van gek, dat ze nou, sneeuw verdampt ook onder nul. Ja. Nou ja, verdampen, verdampen, ik weet het niet. Ja, maar ik ga... Het, het verminderen, ja, ja. Het vermindert, ja. Hoe moet je het alles doen? Nou? Ja. Snow Patrol Bedrijfd, is dit. In ieder geval, Shut Your Eyes. Dat is de titel nou, van de plaat. Ik ben heel benieuwd of ik iemand daar bij een antwoord moet ja, Ik ook. Dag William. Doei. Dag. Shut your eyes and think of Stop, no you Toch? Shut Your Eyes van Snow Patrol. Na nou, aanleiding van de vraag van William, waar blijft eigenlijk de sneeuw als het vriest? Want dan wordt de sneeuw toch langzaam minder. Uh, meneer Krats die wil weten waarom sommige bommen in de Tweede Wereldoorlog niet afgingen, of eigenlijk een heleboel, want ze worden nog regelmatig teruggevonden. Richard uh, die had een vraag over wifi, en die kan ik eigenlijk wel afstrepen. Maar mocht je er nog iets over willen zeggen, waarom we wifi zeggen en hi-fi? En Amanda wil weten hoe het telefoonbordje genoemd werd... toen de telefoon nog niet was uitgevonden. Lambertus, goedenacht. Uh, goedenavond, uh, of Hallo. Uh, mijn vraag was, uh, uh, hoe zwaar weegt de aarde? Oeh. Ja. Ja, dat is een goede vraag. Nou, hoe zwaar is, hè? We... Hoe zwaar weegt kan niet. Wat zeg je? Hoe zwaar weegt kan niet. Hoe zwaar is... Nou, hoe zwaar is Of wat weegt? Wat weegt de aarde? Ja, dat zeggen we het zo. <laughs> Oké, okay, ik vind ik goed. goed. Ja, nee ja, dat is een goede vraag. Dat is, um, uh, want, want, want uh, daar is vast een rekensom voor. Dat zal vast, maar uh, dat weet ik, ik eigenlijk ga het niet vinden of niet uitrekenen. Maar uh, ja, wat weegt die aarde? Hmm. Ik zit even te bedenken, wat zijn de problemen... als, als je dat zou willen uitrekenen? Uh, nou ja, ik heb er geen probleem mee, want ik hoef het niet mee te dragen. Maar uh, ik vraag me af, wat is dat uh, ding? Mm -hmm. Nee, dat begrijp ik. Maar ik zit, ik zit een beetje te denken... als je gewoon weet uh, wat de omtrek is van de aarde... en je weet wat een, uh, uh, wat een... in principe als je zou weten wat een kilo aarde woog... Nou, de Duizend kilometer. Ja, ik ben niet zo goed in rekenen. Dus bij mij gaat het niet lukken. Maar, er is, maar, je, maar je zit natuurlijk met, met zwaartekracht en, uh, en, en de uh, weet ik veel, de, uh, de aantrekkingskracht van de maan en dat soort dingen. Dus dat heeft allemaal invloed op, maar ja, dat is al, Je zou natuurlijk kunnen zeggen, als je dat allemaal niet meetelt, wat weet je, maar ja, waar is de aarde dan van samengesteld? En, en verandert het gewicht van de aarde als je een flatgebouw neerzet? Of Komen alle onderdelen van het flatgebouw oorspronkelijk ook uit de aarde en goh wat ingewikkeld. Nee, maar uh, kijk, uh, uh, alle substantiële uh, uh, uh, dingen uh, uh, beton komt uh, uit grondstoffen van de aarde. Ja. Dus uh, uh, uh, ja, hoe moet ik zeggen. Ja, zo zit dat zit er uh, allemaal al bij in. Maar een hele goede opmerking van de chat is, um, uh, even kijken wie het was, want dat zag ik dan zo snel weer. Eline, je zit met al die dikke Amerikanen. Ja, maar die eten ook allemaal weer uh, vet, uh, vet, vetvoer... en dat komt allemaal weer van die, van die beesten af. En, ja, maar uh, zowel mensen als beesten beginnen heel klein... en worden steeds groter. Ja. Dus het, is, het wordt nog best een ingewikkelde rekensom, dit. Ja. En dat vraag ik me dus ook wel uh, af. Ooit heeft iemand mij op de achterbank uh, van een, uh, een taxi in uh, New York... Oh, ja. Uh, ooit uh, via zijn uh, toenmalige, nou ja, dat heet ja. tegenwoordig iPod of uh, hoe heet het ook weer... Oh. Uh, uitgeregeld en die zei uh, binnen drie minuten... Nou, de aarde weegt zoveel kilo, kilogram. Oh, Ja, dat vond ik allemaal wel heel interessant, maar ik geloof er geen reet van. Nee. Maar... Uh, ik vraag me af of er echt een, een eenduidige. Uh, Antwoord op uh, is. Plausibele uh, uh, rekensom is. Van hoe kan je nou uitrekenen hoeveel gewicht er is op de aarde? Want als je zegt van ja, het, uh, er komt zoveel beton bij. Ja. Maar dat beton uh, komt ook weer uit de aarde. Dat is uh, cement. En, en uh, dat is. Uh, Zand en aarde en, en, en weet ik veel wat. Ja. Het komt allemaal uit de aarde. Ja, maar bijvoorbeeld... bijvoorbeeld ik roep even wat, hè. Gewoon eventjes iets wat, wat met de... Maar bijvoorbeeld lava. Ja, dat komt ook uit de aarde. Ja, maar wat weegt dat? Dat vragen we dus af. En, en misschien zit er ergens in het midden van de aarde... zonder dat wij het weten... nog een hele kwiklaag. Desal niet te min, is dat uh, het gewicht van de aarde. Dus de, nee. de aarde, in totaal. Ja, goed. Um, ik hoop dat er iemand daar een zinnig antwoord op kan geven... door even te bellen naar 0800-1121... En... Ik krijg inderdaad, ik krijg het, het geweldig, vind ik dat. Ik krijg inderdaad via de chat, zegt Begera, zegt nu... een kilo lava weegt duizend gram. Ja, dat begrijp ik ook wel, maar hoeveel is het dan? Nou ja, goed. Lambertus, ik ga mijn best doen. Dank je wel voor de vraag. Ik dank je hartelijk. Dag. Hai, vol. Hai, 0800 1121. Wim Roos. Goeiedag. Met Roos. Hallo, wat Hallo. kan ik voor je doen of jij voor mij? Uh, nou, ik had een mailtje gestuurd voor, uh, voor een vraag. Ja. En uh, ik had er eigenlijk bij gezet uh, dat ik liever niet gebeld wilde worden. Omdat oh, liever... dat heb ik gezien, ja. Maar ik ben toch gebeld, dus ik <laughs> heb het toch maar even opgenomen. <laughs> Ja? ja, sorry. Ja, maar... bekend voor niet? Nou ja, ik kan me herinneren dat ik inderdaad gezien heb van iemand die mailde met een goede vraag en zei van, ja, bel me niet, register. Maar het is, uh, uh, het is wel zo dat dan jouw vraag zou blijven liggen, want ik ga geen vragen voorlezen. Want dan okay. zit ik hier de nee, sorry, maar dan zit ik hier de hele nacht voor te lezen, er zit niemand op te wachten. Nee, maar dat begrijp ik ook eigenlijk. Dus, wel. Maar ik, het spijt ik me, je, om... lang op mijn bed, dus... je moet om vijf uur moet je weer op. Ja, dan moeten we weer op. Ja. En wat moet je doen dan? Ik werk bij een machinefabriek. En dan moet je om zes uur, moet je machines fabrieken? Uh, uh, ja, die moeten dan fabrieken. weer draaien. Hè. Ja, o oh jee. Dus ja, dat gaat altijd maar door, hè? Dus nou, dan doen we het snel. Ja, dat doen we ook allemaal nog Oké. Okay. Maar het is maar een kleine vraag. Het is een prachtige vraag. Ik herinner me nu ook. Toch wel? Ja. Oh, maar nee, ik dacht dat hij al eerder gesteld was namelijk. Nee, ik ken hem niet, de vraag. Okay, oh, nou, maar er zijn ik... mensen die zitten rechtop in bed, die denken, wat is het? Wat is het? <laughs> ja. Nou, dan nou, komt hij hoor. Ja. Het zal het zelf ook een beetje kort houden. Uh, het is zo als je, zeg maar, ademt in de, in de koude lucht. Ja heeft dat een soort, uh, ja, noem het maar stoom. Een wolkje. Een uh, wolkje. Ja. En nou is mijn vraag, uh, of, uh, ik weet het bijna wel zeker, uh, als je een windje laat, het klinkt een beetje vreemd, maar goed, het is wel zo. Ja, het gebeurt. Uh, dan, uh, dan zie je niks. Terwijl het ook warme, warme lucht is, zeg maar wind. Maar, de, Wim. Ja, vertel. <laughs> Heb je wel eens in je blote billen, terwijl het vroor... Een windje gelaten terwijl die iemand naar je achterkant stond te <laughs> kijken. Want ja, het wordt natuurlijk tegengehouden door, door je kleding en dergelijke. Nou, uh, nee, ik, ik heb nog nooit... Nee, dat heb ik nooit uh, gedaan. En dat zou je zeggen. dan proeven Misschien als je toch wakker bent. Ja, maar ik heb geen uien op. Oh nee, <laughs> <laughs> het wil nu even niet. <laughs> het, is, uh, het is vandaar dat ik het niet uh, gelijk even uit kan uh, hey, Dat is nou jammer. Ja, ja dat is heel ja. vervelend. Maar Mag... ik weet bijna wel zeker dat het niet zo is ja ik vraag het me ik denk het, ik denk ik ja ik weet het ik niet. weet niet uh, wat u op hebt uh, misschien dat u het even uh, nee ja, nee ik ben, ik ben een prinsesje ik laat geen windjes <laughs> nee ja dus dat is, ja dat ja, is echt... ja ja ja dat zeggen ze allemaal ja dus ik zou het anders zou ik nu nou, onmiddellijk ik, ik op... even naar het raam lopen om het te proberen <laughs> Ik maar... moet zeggen, het is ook niet mijn hobby hoor. Uh, daarom doe ik het ook, uh, als het eventueel uh, niet in gezelschap... maar ja, als ik dan eenmaal buiten bent, ja, dan wil dat wel eens uh, lukken natuurlijk. Ja, dan, dan kun je zelf natuurlijk niet zien door nee, achterom precies. te kijken. Maar... Nee, Je um, dan om, om nou aan iemand te vragen... Van, yo, kijk jij eens even of er wat uh, zichtbaar is... dat vind ik dan ook weer een beetje zinant. Maar het zou natuurlijk wel... Het is ook warme lucht. Dus het ja. zou op zich... Ja, maar volgens mij is het echt niet zo. Wat een raar verhaal. Nou, nou jullie, ja, het is, ik denk, joh, ik luister heel vaak naar jullie. Ja. En, uh, en ja, en soms heb ik wel zijn een verhaal, maar die vergeet ik weer. Nee. En uh, ja. dus ja, en nou bleef hij even bij me hangen. Ja, nou wat, wat erger is, is dit is zo'n vraag die ook bij mij blijft hangen. Die dus, en, okay. en zo af en toe wordt mij gevraagd, bijvoorbeeld op een verjaardag... Ja. van, goh, wat is dat dan voor programma dat jij presenteert? En dan, dan begin ik altijd aan de zin, dat gaat altijd mis. Begin ja. ik altijd en ze zeggen, "Ja, dat is heel leuk dat mensen kunnen vragen... met uh, bellen met een vraag bijvoorbeeld, en dan weet ik er nooit één. Nee. Maar dit is dus één die ik dan op verjaardag... Ja, dat is heel vervelend, want dit is, dit, dit is dus het, het beeld wat mensen krijgen... van mijn programma, dankzij jou. Nou, Doordat ik nu tot in lengte vandaag zal zeggen van ja, maar dan kunnen mensen bellen met een vraag waar ze al een hele tijd mee rondlopen. Bijvoorbeeld. Ja. En dan komt er. <laughs> maar uh, u, u gaat er toch niet van wakker leggen, denk ik. Nou ja, in ieder geval tot zes uur. Ja, lekker zitten. Hoop, in ieder geval. <laughs> ja, nee, maar ja, dus, dus misschien, ja, ik denk, zal ik hem stellen of niet? Ik denk, nou, ik doe het gewoon. Ja, uh, dit, is, dit, is, dit zijn de vragen waar eigenlijk de wereld om draait, toch? Ja, want die van die wereld vond ik een beetje... Te, is ook mooi. Dat ik denk van, ja, nou ja, dat uh, ja, is misschien ook wel een leuke vraag, maar ik denk van, ja, dat is oneindig natuurlijk. En uh, nou, ik ga de, dat vervelend is, daar ga ik het antwoord weer niet op van onthouden. Nee, nee. En het antwoord, als, als er überhaupt iemand... Het is er wel mooi weer voor als iemand even proefondervindelijk dat nu wil gaan uh, bekijken. Ja, er zijn er genoeg in de studio, denk ik. Het, het moet je even... Ja, maar ik weet niet of... Die, ik, ik durf niet aan een nieuwslezer te vragen of die eventjes... <lacht> ik, ik denk... Nou, maar gelukkig zijn er luisteraars en die bellen naar 0800-1121 met z'n allen tegelijk en dan komt het goed Wim. Helemaal geweldig. Ik, uh, ik ga nog een klein stukje luisteren en ja. dan ga ik toch nog even... Anders bel je om luisteren. vijf uur nog even wat het antwoord was. Uh, ja, dan zou ik liever mijn 06-lijn uh, of uh, 06-nummer doorgeven, maar uh, anders uh, bel ik u misschien nog wel eventjes. Ja, ja. Of, of kan ik het ook terugzien op de, op de computer? Terugluisteren. Ja, dat kan allemaal. Via uh, omroepmax.nl slash nachtzuster. Ja, ik heb al uh, de, de site zitten bekijken. Heel goed. Oh, dus, uh, dus, oh nou ga lekker slapen dan. Nou, Want... even luisteren en dan ga ik nog even. Ja, even. Oké. Okay. <laughs> nou, dan hang ik nu op, ja. Zeg, bedankt. Oké, okay, jij bedankt. Dag, Wim. Robert. Ja, goeienacht. Hallo. Uh, ja, ik dacht eigenlijk dat het een stomme vraag was. Maar dat ik... kan bijna niet, hè? Dochter, maar ja. ja, maar ik, heb, uh, ik ben vaak s'nachts wakker ja uh, dan laat hij vaak de tv aan staan en dan zie je allemaal van die uh, uh, 09106 negen uh, ja. vrouwtjes, zeg maar. Ja. Maar dan heb ik, vroeg ik me eigenlijk af van uh, waarom hebben ze dat niet voor uh, vrouwen? Nou! Ja, dat er zo'n man zit. Wat een goeie vraag. Zelfs voor <laughs> homo's of zo, dat ze dat nooit doen. Nou, wat een, een goeie ontzettend goede vraag. Goeie vraag. <laughs> nee. Nou ja, ik dacht dat hij heel stom was, maar... Nee! Hm. Nou, dit wil ik weten! Ik ja, wil alles ik altijd weten, maar dit wil ik wel echt heel... Maar, maar hoe zou dat klinken, Robert? Nou, ik kan dat zelf niet doen, hè. Nee? <laughs> nee. Ik zou niet weten hoe... Ja, euh, ik doe het last voor de gein. Oh, 0906... Ja, dat was een ja, goed begin. Een zijn, Wacht, ik ben aan het bellen. Ja? <laughs> ja, dat, ja, misschien is dat het wel. Dat ze geen mannen kunnen vinden die dat overtuigend kunnen brengen. Ja. Ik heb, want die vrouwen, die vrouwen kunnen dat allemaal. Bel 09. oh nee, dat moet je natuurlijk. 0800 1121. Wat een lekker nummertje. Het is geen enkel probleem. Maar mannen kunnen dat niet. <laughs> Ja, wat, ja, dat dat er niet is. Ja, en dan bijvoorbeeld ook uh, uh, de ramen, daar, daar staan ook nooit mannen bij de hoertjes. Nee, nou, waarom is dat er niet? Ja. Waarom is er geen gigolo-wijk? Misschien vindt de vrouw er ook wel helemaal niks aan, als zo'n man daar staat. Ja. Ja, ik weet het ook niet, hè. Ja, ik, ik wil zeggen, ik ben een prinsesje. Voor mij geldt het natuurlijk niet, maar ik... Goh. Dat het er niet is? Ja, het, is, het zal vast inderdaad... wat jij zegt, andersom zijn dat, dat ze het wel geprobeerd hebben... maar dat er geen gebruik van werd gemaakt. Dat die arme Jan Willem daar de hele nacht zat. Bel nu. Ik ben ja. helemaal klaar voor... en dat er gewoon geen vrouw belt voor Jan Willem. Dat is natuurlijk... Uh... Goh, wat ja. interessant. Nou ja, uh, laten ja, we wel, hopen joh. dat iemand met verstand van zaken even wil bellen. naar nou, 0800 1121. Dank je wel voor je vraag. Helemaal geen domme vraag. Nee, oké, okay, dankjewel. En succes uh, met je uitzending. Ja, ik zal het nodig hebben. Dankjewel. Oké. Okay. Dag, dag. Um, Edith. Ja, hallo. Hallo. Um, ik wil me niet als deskundige afschilderen, hoor. Nee, maar dat doen we ook niet, hoor. Maar ik heb wel een, een, een mogelijk antwoord op twee van je vragen. Oh, dat, nou, dat, gaat, dat schiet al lekker wat op. over het, uh, de aarde. Ja. Volgens mij is die gewichtloos. Ja, officieel In natuurlijk. In de ruimte. In de ruimte is alles gewichtloos, dus dan weegt hij niks. Ja, nee, maar dat, ja, dat is waar. Want je moet het natuurlijk allemaal uh, meten... volgens de aantrekkingskracht van het midden van de aarde. Ja, maar goed, dat is dan een... een, een, een, een daarmee een opgebouwd iets wat dan niet... In feite, in feite weegt het niks. Zodra je dus buiten de aantrekkingskracht ja. uit die sfeer bent... dan ben je gewichtloos. Nee, maar nee. Maar, nee, nee. Nee, Edith. Nee. Nee, goed, nee want... Andere... Nee, nee, nee, maar, laat me nee, maar het is altijd goed, want als je, een, als je een voorzetje geeft... dan belt er weer iemand anders naar 0800 oh. 1121 om hem in te koppen natuurlijk. Maar natuurlijk, als je de aarde zeg maar, in de ruimte beschouwt, dan is die gewichtloos. Maar als je mij in de ruimte beschouwt, ben ik ook gewichtloos. Ja, maar ze je even. Kijk, ik, ik heb vroeger wel eens gehoord van zo'n gymleraar... die zei, als ik één keer fluit, dan moet je opspringen... en als ik twee keer fluit, dan, dan, dan kom je weer neer. Ja, hè? Ja. ja. Maar als je, ja. als je, als je, als je ja. op het moment dat je toch uh, met je voeten van de grond bent, ja. dan weeg je weer niet mee dan in het geheel. Nee, maar gewicht... je ook uit die aarde, uit aarde bent, want je gaat tot as, uh, je, en, en tot as, hoor je weer teruggedingerd enzovoort. Dat ken je. Ja. Nou ja. Nee, maar we, we, we zoeken ook zeg maar een om en erbij. maar Maar mijn. mijn, mijn je gewicht is eigenlijk een vertaling van de aantrekkingskracht van het middelpunt van de aarde, toch? Ja, ja maar hoe dat dan? Ik bedoel, ik weet niet of Einstein nog uh, gewicht heeft, maar dat is dus een uh, overdrachtelijke ja, vraag. man, ja. Dan, uh, dan, dan, dan moet dat dan zeggen. Dan met, met het uh, weet ik wat voor formules zou dat dan te berekenen moeten zijn ja. hoeveel die, die, die, die aantrekkingskracht is. En al nog lang het dichterbij en verder weg is, dan is het weer minder. Ja, maar dan hoef je tegenwoordig geen Einstein meer voor te zijn. Dat kun je natuurlijk gewoon uh, uitrekenen. Je ja, weet zelfs achterhaald dus wat dat er gaat, kun je al weer alle kanten op. Nou ja, dat is... maar goed, maar het is, het is, ja. Maar voor mij was die te tillen. <lacht> je hebt hem nog op je schouder gehad onlangs. Nee, nee, ik ben geen atlas. <laughs> nou ja, maar ik... uh, dan, dan heb ik nog die, die, die Wim van de, met, met die dingen. Dat, ja. dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. Maar ik heb, dan zoiets, ik heb op school geleerd van met ademhalen: je, je haalt zuurstof naar binnen, althans lucht. En daar zit zoveel procent zuurstof in, Dan weet ik ook niet al, stikstof. En wat je uitademt, dat is koolstof en waterdamp. En het is die waterdamp die in de kou dus, die, uh, de, de boel zichtbaar maakt. Ja. Terwijl als je een wind laat, dat is puur methaangas. Ik weet dat toen vroeger een keer in een ziekenhuis... dat er iemand wijze er een lucifer bouwde, krijg je een blauwe vlam. Ja, precies. Maar geen, geen, geen wolkje, want er zit geen, geen uh, vocht bij. Echt, dus en mensen dat dat... die echt niks te doen hebben... kunnen nu de halve nacht experimenteren met lucifers en wolkjes. Ja, ja, ik, uh, ik weet het ja. niet zeker, maar het is, dit is gewoon voor mij een kwestie van logisch nadenken. Ja. Dat ik denk, zo zou het kunnen zitten. Met lucifers kunnen er dingen in brand vliegen. Ik waarschuw gewoon even. Gewoon voor de mensen. Gewoon een soort don't try this at home. Doe dit niet Ja, Goed, jij had dus al een goede voorzet gegeven met van dan naar buiten gaan en dan geen broek aan. Dus dan loopt dat gevaar dat ben je dan kwijt. Nou, ja goed. <laughs> of je handen er dan kan warm is, ja, is het weer Ja, het wordt een hele experimentele toestand op deze manier. Ja, ja, maar, ja, die lucifer moet je op een gegeven moment ook loslaten. Maar het snee, er ligt sneeuw buiten, dus dat kan geen kwaad. Ja, ik denk meer aan dat... Ik, ik, in deze context denk ik er aan dat als haar brandt, dat het zo gaat stinken. Maar dat, is allemaal, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Maar jouw vraag, ja, antwoord is eigenlijk wel heel legitiem. Dat een uh, windje gewoon uit iets anders bestaat natuurlijk dan een uitgeademde adem. Ja, dat is koolzuur en water dan. En dus anders Exigeert. reageert op uh, kaal een soort methaangas, dus ja, ja boem. Ik ben toch nog steeds wel benieuwd. Ja, ik, uh, ik, ik zeg ook niet dat dit het, het antwoord is, maar dat leek me niet onlogisch. Zou er iemand bereid gevonden kunnen worden om daar een filmpje van te maken? Vraag ik me af. Maar goed, dat, dat, is, nog een, <laughs> dat is nog een mooie zoektocht. 0800-1121. Dank je wel, Edith, voor Daag. je telefoontje. Dag. Henk. Ja, dit is uh, Henk. Ah. Ik heb een antwoord op een vraag ja. over de sneeuw. Ja. Die meneer wordt door zijn omgeving voor gek verklaard, maar het verdampt wel degelijk. Als sneeuw voor uh, de zon? Oh nee. Ja, de, er is een overgang. Hè. De meeste uh, uh, gaan van uh, water en dan verdampen. Maar uh, water heeft een bijzondere eigenschap: als het sneeuw is, dan is er een hele korte tussenfase tussen dat het kristallen zijn en dat het uh, echt waterdamp in de lucht is. En, en dan wordt ook het woord sublimeren wel gebruikt. Oh ja. uh, en, en, maar het is eigenlijk een soort verdampen. Dus het gaat inderdaad uh, als waterdamp de lucht in. Dus die sneeuw, die verdampen degelijk die verdwijnt oh. door dat, uh, die overgang van uh, vast naar gasvormig... Uh, bij water mogelijk is. Maar kan, kan, kan water sublimeren bij temperaturen onder nul? Ja, prima. Uh, oh. Het heeft te maken met dat uh, tijdens vriezend weer... de lucht heel droog is. Ja. Dus dan... Hè, uh, en die hele lage luchtvochtigheid maakt ook makkelijker... dat die overgang plaatsvindt. En tijdens uh, dat, dat droge, vriezende weer dan is die luchtvochtigheid dus extreem laag. En dan is die overgang ook prima te doen. Ah. Oh. Dat is uh, dus een aanzienlijke hoeveelheid... wat op een nou, mooie, droge, zonnige dag verdampt. Dus, dus dat hij de sneeuw als de sneeuw zonder zon ziet verdwijnen... is helemaal zo gek nog niet? Nou, het verdwijnt de sneeuw voor de zon. <laughs> sneeuw zonder zon, ja. Maar zonder zon, als de luchtvochtigheid maar laag genoeg is... dan kan die overgang prima gebeuren. Kijk, nou, ik, ik ben blij dat ik, het, dat ik het nu weet. Henk, sublimeren heet het, hè? Sublimeren, ja. Het wordt ook gewoon verdampen genoemd. En uh, Er is dus een hele kleine tussenfase. Hè, want die kristallen van, dat, uh, van die sneeuw moeten eerst afgebroken worden. Ja. Uh, en dan is er een, een soort tussenfase van, nou, zeg maar een watervorm. Maar dat gaat onmiddellijk door. Dus, uh, want alleen dat kristal, dat uh, springt niet zo de lucht in. He, dus, zo gaat het dus niet, maar het is dus een tussenfase, uh, uh, ja, een beetje waterig zeg maar, ja. en dan uh, gaat het Dech. meteen door richting die uh, het, het omgekeerde, dat uh, uh, de takjes bereid te raken. Uh, dat is eigenlijk de andere kant op. En dan gaat het als, Het als... gaat uit de lucht uh, een soort tussenfase, en dan wordt het kristal aan de takjes, dus de andere kant op. Dankjewel Henk. Subliem antwoord. Ja, sublimeren. I can feel In the air tonight van Phil Collins behalve zanger en ook drummer en mooi hoor, de drums in dit nummer, vind ik dan weer. 0800 1121 is het nummer hier in de studio en je kunt bellen als je bijvoorbeeld weet waarom het uh, telefoon telefoonbotje heet. Nou ja, eigenlijk hoe dat botje genoemd werd voordat de telefoon werd uitgevonden. Uh, meneer Kratz wil weten waarom er zoveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden die niet zijn afgegaan. Wat was er dan mis met het ontstekingsmechanisme? William wil weten waar de sneeuw blijft als het vries, maar ja, die vraag hebben we net horen beantwoorden door Henk en dat deed hij Subliem. Lambertus wil weten hoe zwaar de aarde is. En Wim vraagt zich af of een windje ook een wolkje geeft als je een windje laat in de kou. Nou ja, daarop zegt Edith uh, zojuist dat dat niet zo is, omdat een windje uit uh, ander materiaal bestaat dan adem die je uitademt. Dus. Uh, daar is eigenlijk al meteen een antwoord. Het is eigenlijk gewoon jammer dat dat onderwerp alweer afgerond is. Maar mocht je nog iets willen toevoegen, 0801121. En Robert kwam met, vind ik, de briljante vraag... waarom er niet van die 0900 reclames zijn voor vrouwen? Waarom zitten er geen aantrekkelijke mannen... een beetje naar de televisie te heigen midden in de nacht? Waarom zijn dat altijd alleen maar vrouwen? 0801121? als je het antwoord daarop weet. James. Goedenavond. Hallo. Ja, die aarde die weegt gewoon uh, 1300.400 miljoen kilo tot in de 16e macht. <laughs> en dat is, uh, dat, dat is best wel accuraat eigenlijk, want die oh. 16e macht is best wel belangrijk. Maar dat kun je misschien nog wel een keer natellen. Ja, want, als ik uh, echt ja, niks te doen echt... heb. Ja, dus uh, ja, dan is het toch wel duidelijk. Um, kun je het nog één keer zeggen? Want dan uh, noteer ik het even. Dan, uh, dan, nou. Uh, ja. nou, die week 1300.000. 13, wacht even hoor. 1300.000. Ja, 400 miljoen. 400 miljoen. Kilo tot de Kilo, 16e macht. Tot, tot de 16e macht. Maar waar komt die 16e macht dan vandaan? Nou, dat, is, uh, dat heeft met het water te maken en met de olievoorraad die er nog is. En uh, het, het heeft ook enigszins te maken met de, de hoeveelheid mensen die er op de aarde zijn, want die wegen ook best wel veel. Ik bedoel, we hebben toch vijf, vijf uh, of uh, ik bedoel, we zitten nu al op acht uh, miljard mensen. En die wegen allemaal zo rond de vijftig kilo. Um, dat, dat is best wel wat. Ja. Ja, dat is maar, inderdaad waar, best je, ik, ik vind rekenen best wel moeilijk, hoor. Ik heb dit wel even goed uit kunnen rekenen, maar oh. als, je, als je nou hebt, uh, min maal min is plus of zo. ja. Kijk, als ik uh, drie gratjes bier te weinig heb, ja. maal, maal nog drie gratjes bier te weinig. Ja, dan heb je er negen dat... over. Ja, maar dat, dat, <laughs> dat, wil ik wel, dat wil ik wel. Ja, maar, maar dan moet er wel een reden zijn dat je het met elkaar vermenigvuldigt... in plaats van dat je het bij elkaar optelt. Maar kan jij mij dat uitleggen waarom min dan min plus uh, is? Nee, maar ik kan het wel opschrijven, want er is ongetwijfeld iemand die dat kan. Want uh, ik, ik vind dat eigenlijk niet... Uh, ik vind dat niet eens geen... Uh... Ik word er een beetje kwaad van. <laughs> ja. <laughs> ja, dat vind ik mooi. Ja. Nee, dat vind ik mooi. Ja, is net als mijn dochter echt oprecht boos wordt om de tafel van nul... Oh, oké. Okay. Ja. Leg dat dus uit. Dan. Nou ja, die vindt dus, hoe doe ik 5 keer 0 en dat is 0? En hoezo doe ik dan 7 keer 0, is dat ook 0? Dat zou toch 2 keer 0 moeten zijn of zo? Ik vind 7 keer 0 is gewoon 7 keer 0. Ja, ik heb, ik ik heb het haar ook wel uitgelegd en ik denk dat we het ook gewoon zo houden. Maar het is wel, het is, het is voor een meisje van 7 is dat nog best ingewikkeld. Dus... Ja, maar ik, voor, voor, voor iemand van uh, mijn uh, leeftijd is alles best moeilijk. Maar uh, ik, vind het, uh, ik, ik wil het wel graag weten. Maar hoeveel Wat jaar doet, ben je dan, James? Dan, uh, ik wil het eigenlijk, eigenlijk vergeten, maar ik moet het wel zeggen. Ik ben 41. En, en op je 41ste wordt eigenlijk alles moeilijk, begrijp ik. Uh, dan weet ja. ik het vast. Oké, okay. nou uh, ja. Zoek, Goed. Het uit, ik, ik zoek, zoek het uit, hè? Het uit. Uit. Ik heb nog één klein vraagje. Ja. Want ik, ik probeer het hier te noteren, maar ik, ik heb een probleem met 1300. 1300. 1300.000, 400 miljoen. 400 miljoen kilo. Tot 16e miljard. Toe, uh, macht macht. macht, macht ja, die 16e want... macht, dat snap ik tenminste. Dat snap ik niet, maar dat kan ik er wel bijschrijven maar Maar 400 ja. miljoen, dat, dat gaat ergens, ergens een. Nee, dat is heel logisch. 1300.400 vier oh ja die vier moet hier staan de ja. In de macht. ja ik ben ja en, heb en hem... dat is gewoon uh, helemaal uitgerekend ja, dus ik, heb het, het is... ik heb het net gewoon uh, op uh, de Casio gedaan uh, nee maar ik uh, had de er vier ergens verkeerd op geschreven zo ja zo dus dan hebben we dus ja die hebt uh, waarschijnlijk een klein foutje gemaakt ja dat, dat, Twee, dat drie, kan vier, iedereen vijf... overkomen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ik vind het 13, het 14. Het is belangrijk dat die tot de 16e ja. macht, die wordt waarschijnlijk soms verkeerd begrepen of zo. Maar ja, kijk, als mensen dat gewoon even natellen, dan is ja, er eigenlijk geen, geen onduidelijkheid meer over. Nee, tel het gewoon even na. Toch? Ja, ja neem ja, de moeite om het even na te Want tellen. Dat is best belangrijk eigenlijk ja. ook. Nou, nu hang ik op, James. Hey, fijne avond. Ja, dankjewel doe Wil. Dag, uh, prinses Astrid. <laughs> Moeten we je nou in vervolg met prinses aanspreken Nee hoor, want als dat zo is verhuis oh. ik naar België. Oké. Okay. Daar is dat gebruikelijk. Ja. Ja, nou, hartstikke goed. Ja. Um, nou, ik heb mogelijk twee antwoorden. Ah, fijn. Um, uh, allereerst, uh, ja, toch nog wil ik ook nog eventjes wat zeggen over het gewicht van de aarde. Ja. Uh, ja, het verhaal van de vorige spreker kwam mij niet al te geloofwaardig over, maar goed, dat terzijde. Uh, ik vond trouwens wel een hele goede opmerking van die mevrouw die zei dat, je, dat de aarde in wezen niet weegt. Mm. Want in zekere zin heeft ze natuurlijk wel gelijk, want het mm. gewicht wordt natuurlijk bepaald. Uh, een gewicht is de kracht die het ene op het andere uit de, uh, uitoefent. Ja. En jij staat op de aarde ja. en jij weegt, uh, ik noem maar wat, uh, 60 kilo. Oh. Nou, oké, okay, uh, 55. En, en nou, dat is dat. En maar zodra je dus buiten de aarde bent, ben je gewichtloos. Maar op de maan, uh, met een veel geringere zwaartekracht, ben je dus ook weer veel lichter. Dus ben je ja. zeg maar een zesde deel van jouw gewicht op aarde. Dus we moeten niet spreken van gewicht, maar van massa. En dan kom je, heb ik op een website gelezen, uh, als je het hebt over de massa van de aarde uit op een 6 met 24 nullen. Cool. Dat klinkt dus iets uh, eenvoudiger dan uh, al het schrijfwerk dat je net hebt moeten doen. Nou, we moeten nu 24 nullen hoor. Ja. Dus. Nee, maar dan moeten we ook nog rekening houden met, uh, met dat, dat gewicht of de, de massa steeds vermeerderen. Want er komt natuurlijk wel ontzettend veel ruimtepuin en meteorieten op aarde. Oh, ja. We hebben dat niet zo gauw door. Maar ja, dat komt gewoon dagelijks uh, komt dat op aarde. Dus dan heb je het over een aantal tonnen, denk ik, per dag. Dat erbij komt. Maar, ja, maar ga, er gaat op, toch ook van alles weg? Want we hadden het. De, uh, uh, uh, Edith net had het bijvoorbeeld over. als er iemand gecremeerd wordt. Ja, maar ik denk. Ik denk dat dat. zeg maar te verwaarlozen is. dat, dat wat er. zeg maar binnen de, het organisme aarde. Uh, bijkomt en weggaat, dat, dat het zich zegt uh, hoe noemen we dat, dat het elkaar wel in evenwicht houdt. Oh, okay. Dan heb je het immers over een organisme, de aarde, als geheel, waarin zich dat proces, dat hele proces van van uh, scheppen en hè, of ja, uit stof komen en tot stof. Ja, uh, vergaan, vergaan. Wederkeren, ja. wederkeren dat, dat inderdaad uh, dat het elkaar wel in stand houdt. En, en, en, en dan nog, ja, als je dan weer rekent met al die tonnen uh, ruimtepuinen... wat dan ook wat op aarde komt. Ja, dat zal niet relevant zijn, denk ik. Maar zijn het tonnen, tonnen ruimtepuin? Want ik bedoel, dat, dat, dat, dat valt ja, stof, toch ook wel weer ook mee? Stof. Er ja, Er daalt nou, gewoon ja, op... de hele dag hartstikke veel stof uit de ruimte neer. Op... Ja, maar... Er komt vrij veel aan meteorieten binnen. Ja, het wordt ook wel het bereikt niet allemaal het aardoppervlak, maar uiteindelijk komt het natuurlijk wel in de damkring. Het verdampt in de damkring en dan komt het stof, komt nog naar beneden. Ja. En alles bij elkaar, ben je echt een goede dag aan het zwifferen om dat er allemaal weer af te krijgen? Ja, dan uh, heb je wel, uh, als je daar alleen voor zou staan, ja, dan, dan, zou je, dan zou je er aardig werk van hebben. Dan uh, horen we je denk ik niet meer bij de nachtzuster. Nee, dan ben ik druk. Dus... Dan ben ik aan <laughs> het stofzuigen. Ja, dat is misschien ja. ook wel een keer leuk. Goed. En toen, het telefoonbordje. Mag ik oh, je nog wat over Ja, nog 40 seconden wil, dus dan heel snel... Uh... Ja. Oké, okay, andere naam voor het telefoonbotje, elektrische knobbel, oh, ja. tintelbotje, of sorry, tinteldoosje of weduwnaarsbotje. Oh. Ik kan verder wel uitleggen hoe dat precies zit, maar dat is een beetje uh, uitvoer. Het gaat in ieder geval om een zenuw die bloot ligt, uh, niet beschermd is en daarom heel makkelijk uh, uh, aanstoot of stoten kan geven aan elektrische schokken... zoals je bij een oude telefoon als de bel zou gaan. Oh, ja. <laughs> ja, nou dat deed je heel knap, want je hebt tien seconden over. Dat was Dankjewel, echt... oké. Okay. Ik, ik, ik laat het eventjes uh, uh, indalen. En dan, uh, ja. <laughs> dan denk ik dat ik. Dankjewel hè, Wil. Fijne avond. Hetzelfde. Doei. Doei.